Nevada is de volgende staat waarvoor verkiezingen zijn. Pakistan spreekt tegen dat zijn veiligheidsdiensten... nauw samenwerken met de Taliban in Afghanistan. Een regeringswoordvoerder reageerde op berichten van de BBC... dat Pakistan weet waar de kopstukken van de Afghaanse Taliban zich schuilhouden. Ook het Afghaanse leger zou in het geheim samenwerken met de Taliban. Volgens de BBC staat dat in een geheim NAVO-rapport... gebaseerd op verhoren van 4000 gevangen Taliban en Al-Qaeda-strijders.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 ANWB-verkeersinformatie. De lijst met files wordt amper korter. Er staat nog ruim 100 kilometer file. Ik noem de bijzonderheden. Er is een aanrijding geweest net op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 7 kilometer. Bij Hoogmade zijn twee rijstroken dicht. Lange file op de A10, de ring Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Sloten en Knopend Koenplein 9 kilometer. Bij het Koenplein is de linker rijstrook dicht vanwege een spoedreparatie. Verkeer kan beter omrijden via de oostkant via de Zeeburger Tunnel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knopen de Ridderkerk en Terbrechtseplein 11 kilometer. Heeft te maken met de lange file op de A20. Daar staat van Gouden naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum nog 12 kilometer. Eerder vanochtend waren daar een tijd lang twee rijstroken dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda op de parallelbaan staat 5 kilometer bij rotterdam Feyenoord. Daar is de rechte reisrook dicht na een aanrijding. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, daar staat een auto in brand. Tussen Schiedam-Noord en Knoop-Kleinbogeldeplein 4 kilometer. De rechte reisschok is daar dicht. Ga veilig met de doorlopende reisverzekering van ORA. Standaard met wintersportdekking. Sluit direct af met 15% korting op ora.nl slash wintersport. ORA, direct geregeld.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 NOS Radio In journaal, Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. We hebben straks acht seconden Otto von Bismarck voor u uit 1889. We leren daarbij nog wat Duits en hebben tips tegen de kou. Ik zou zeggen blijf luisteren. Ga eerst even naar Florida waar de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney won. Hij ziet zich al als de nieuwe leider, de nieuwe republikeinse leider van de Verenigde Staten. En dat betekent natuurlijk dat president Obama moet vertrekken. Gisteravond laat na Romneys klinkende overwinning in Florida riep hij dan Obama ook op het veld te ruimen. Leadership is about taking responsibility, not making excuses. In another era of American crisis, Thomas Paine is reported to have said, lead, follow or get out of the way. Well. Mr. President, you were elected to lead. You chose to follow. And now it's time for you to get out of the way. Er zijn leiders, volgers en mensen die moeten vertrekken. Obama werd gekozen om te leiden. Koos er zelf voor om te volgen. En zal nu het Witte Huis moeten verlaten, aldus Romney. Hij won de voorverkiezingen in Florida. Ruim van Newt Gingrich. Die wist uiteindelijk maar een kwart van de kiezers aan zich te binden. En toch blijft hij optimistisch. We're ahead in the Gallup poll nationally by 12 of 13 points with no money.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 Ik heb dan misschien geen geld, zegt Gingrich... maar uh, ik doe het in de nationale peilingen wel heel goed. Want het gaat niet om geld. Het gaat erom dat je positief blijft, goed communiceert... ideeën hebt over de toekomst van Amerika... en met oplossingen komt die werken. Een heel optimistische Gingrich dus, ondanks een stevige verlies in Florida. Volgens correspondent Wessel de Jong zal hij dan voorlopig de strijd... om de republikeinse nominatie ook niet opgeven. Maar of hij een kans maakt? Ja, hij gaat keihard door, maar het zal zeker lastig voor hem worden. De twee staten die er nu aankomen, dat zijn Michigan en Nevada. Nou, in Michigan, daar is, daar is Romney geboren, dus dat kan hij wel vergeten. Nevada, daar wonen zeer veel Mormonen. Nou, Romney is zo'n beetje zelf de baas van de Mormoonse kerk... dus dat kan Gingrich echt allemaal wel op zijn buik schrijven. 6 maart krijg je dan Super Tuesday. Dan gaan er tien staten houden dan tegelijk, houden er voorverkiezingen. Daar zit een aantal conservatieve zuidelijke staten bij... waar dus Gingrich wel grote kans maakt. Maar ja, dat zijn wel tien staten tegelijkertijd, dat moet je dan wel aankunnen. Die campagnes moet je wel kunnen voeren. En de organisatie, dat is toch niet het sterke, de sterke kant van Gingrich... heeft daar waarschijnlijk ook gewoon niet voldoende geld voor... om zoveel campagnes tegelijk te kunnen voeren. Ja, dat geldt niet voor Romney, die heeft dat geld wel en de organisatie ook. Um, kunnen we stellen dat door zijn overwinning in zo'n belangrijke state als Florida... hij de gedoodverfde winnaar is bij de Republikeinen? Hij is zeker de gedoodverfde winnaar, maar er zijn toch nog wel wat problemen voor hem. Heel vervelend bijvoorbeeld voor Romney is bijvoorbeeld dat de spelregels van die primaries, dat die deze keer zijn, veranderd. Dat werkt per staat, werkt dat met gedelegeerden, met geafgevaardigden. Uh, die moet je dan per staat moet je die winnen. Nou, vroeger was het zo dat als je een staat won, dan kreeg je al die afgevaardigden. Winner takes it all. Nou, dat is nu niet meer zo. Het is proportioneel geworden. Dus ook als je in een staat verliest, dan krijg je toch nog een aantal kiesmannen. Nou, om al lang verhaal kort te maken. Uh, die nieuwe regels die smeren gewoon het hele proces uit. En dat kan natuurlijk nog voor verrassingen gaan zorgen voor Romney. Met het risico ook dat hij straks helemaal uitgeput aan de eindstreep verschijnt. En dat hij dan nog tegen Obama moet beginnen. U hoorde onze correspondent Wessel de Jong vanuit Florida. Ja, hier hoorde u Otto van Bismarck. Nou ja, hoorde. Het is niet echt verstaanbaar, dit geluidsfragment uit de 18e eeuw. Van Bismarck was vanaf 1871 de eerste rijkskanselier van het Duitse Rijk. De opname zat tot nu toe onopgemerkt in het Edison-archief in de staat New Jersey in Amerika. Gaan we gaan over praten met de historicus aan de Universiteit van Amsterdam, Willem Melging. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe bijzonder is dit, dit stukje geluid? Uh, nou ja, als uh, geluidsfragment uh, is het natuurlijk heel bijzonder, want uh, er is niet veel geluid uit de uh, 19e eeuw en uh, dan is het ook nog van een uh, hele beroemde uh, 19e eeuwer, uh, namelijk Otto van Bismarck. Maar het is niet zo dat wij nu op, opeens een nieuw licht op de Duitse geschiedenis uh, zien. Ja. Dat, dat, dat weer niet. Wij begrijpen dat het een nieuw licht uh, schijnt over de stem van Otto van Bismarck. Die zou uh, uh, wat pieperig uh, <laughs> hebben geklonken, zegt men. Maar dat zou wel meevallen. Ik vind dat reuze meevallen. Ik heb het fragment uh, ook beluisterd. Het staat uh, zoals tegenwoordig alles op, uh, op internet... En ik kan niet zeggen dat hij echt een, uh, een piepstemmetje heeft. Ik ja. vind het een. Uh, hij praat uh, uh, bewust, uh, heel gericht. En, uh, en laat zich ook uh, helemaal niet intimideren door al die moderne technologie. Ik vond het wel overtuigend, ja. Moderne technologie van toen, want het waren wasrollen, denk ik, hè, waar het nog op gegraveerd ja. werd. Ja, maar het helpt toch wel bij het imago van IJzeren Kanselier. Die kan natuurlijk niet een piepstemmetje hebben. Nee, precies, precies. Dat zou, dat zou niet in ons beeld passen. Maar uh, ja, in die tijd hadden politici natuurlijk minder last van de, van media en de, hoe ze overkwamen. Ze konden toch iets meer uh, zichzelf zijn. En uh, dat, dat hoor je ook op deze op deze stem. Iets verderop klinkt hier nog wat duidelijker en dan, uh, dan hoor je gewoon een, uh, een man die dat. Uh, gewoon heel goed doet. Meneer Mel, uh, uh, tot zover ervoor, wat, wat, is, wat is de inhoud? Wat zegt hij in de opname? Nou ja, de opname uh, zegt mij dat uh, Bismarck, uh, ook al is hij al uh, uh, acht jaar ontslagen als uh, minister-president van Duitsland, nog steeds zo populair en ook blijkbaar zo beroemd is, dat iemand uit Amerika helemaal naar hem toe komt om, om zijn stem op te nemen. En die man maakt een hele tournee door Europa. En daarbij uitblijkt dat Bismarck gewoon bij uh, zeg maar de top 10 van allergrootste beroemdheden uh, hoort. Dus uh, ook al is hij door de keizer nogal smadelijk ontslagen. Uh, dat heeft niets uh, aan zijn populariteit afgedaan. Uh, sterker nog, hij is misschien alleen nog maar populairder daardoor geworden. Willem Melging, historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Dank dat u ons even te woord wilde staan. En meer over die opname van Otto van Bismarck... vindt u op onze website, nos.nl. Ik hoor lesstof voor de Duitse les, mijn immers. Ja, nou, dat was wel een beetje voor een luistertoets... een onverstaanbaar, hoor, zo'n Bismarck. <laughs> Analyseer Dan deze je acht seconden. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat hadden wij vroeger ook. Nee, Caroline Heidrich, die volg ik deze ochtend... Uh, hier uh, op het college in, in Utrecht, waar we zijn... Les, hè? Zometeen, zie ik. Ja, inderdaad. Die lesboeken zijn ook heel erg veranderd. Ze zijn wat meer... Ja, wij hadden echt rijtjes en, en woordjes leren. Dat is over, hè? Nou ja, woordjes moet je nog steeds leren en oh, ook toch, rijtjes. Ja. Ja. Maar je doet ook veel aan uh, gewoon spreken en oefenen. Het, het, is het zo dat uh, we ook de fout hebben gemaakt... misschien te lang in het onderwijs... dat het heel erg over die, die voorzetsels ging en die naamvallen... terwijl dat niet het allerbelangrijkste is misschien? Ja, je moet het wel weten. Ja, dat kan ik eerlijk gezegd heel moeilijk inschatten. Of dat de fout is geweest, dat is natuurlijk niet heel sexy. Maar ik merk hier. dat de leerlingen hier best voor Duits kiezen. Uh, ja, nou, hier valt het op dit moment nog best mee. Dus we hopen dat zich dat een beetje voortzet. Uh, ja. Dus een beetje up-to-date is altijd handig. Ja. Dat is weer Engels dan, hè? Dat is weer Engels, maar dat kunnen Duitsers ook een klein beetje. Wordt beter. Ja. Het schijnt ook zo te zijn en daarom er starten ze een campagne om ervoor te zorgen dat meer leerlingen uh, dat Duits, uh, voor dat Duits uh, kiezen. Um, daarom uh, rijdt er een, een, uh, soort, ja, vanuit het bedrijfsleven een hele toerkaravaan door uh, Nederland. Um, maar het is ook steeds lastiger om aan leraren, leraressen te komen... die Duits willen onderwijzen. Dat klopt helemaal. Dat is moeilijk bij het vak Duits. Ja. Vragen we aan mevrouw Uiterwaal, die is de rector van, deze, van dit... dit College hier, de Bonifacius College in Utrecht. Hoe doen jullie dat? Nou, wij hebben ook wel moeite gehad uh, in het verleden bij de vacatures Duits om die te vervullen. Maar uh, gelukkig uh, hebben wij in de sectie ook mensen die geregeld onderwijsassistenten hier in huis okay. hebben. En dat zijn vaak mensen die uit Duitsland komen en hier studeren en als een ja, native speaker hier ook uh, een, een, een opleiding uh, volgen en dan ook hier krijgen een soort stageplaats. En vanuit die stageplaatsen hebben wij, en dat is niet alleen bij het vak Duits zo, maar ook bij andere vakken, hebben wij uh, geregeld toch ook weer nieuwe mensen die uiteindelijk hier blijven en een, uh, een aanstelling krijgen. Zo is het eigenlijk ook met uh, Carolien gegaan. Helemaal Duits ook hè? Ja, dat is ook wel zo. Ja. Is, het, is het belang wel bekend dat uh, Duitsland een belangrijke internetmarkt bijvoorbeeld is? hebben we vanochtend al kunnen horen bij dat bedrijf... wat Nederlandse bedrijven helpt in Duitsland. Het is een hele grote groeimarkt, een belangrijk exportland. Dat is dus veel werk. Is, dat is zo. En ik denk dat onze sectie zich daar heel goed van bewust is. De sectie Duits. En dat daar, uh, daar ook veel werk van gemaakt wordt. Om op die manier... Zij, zij weten leerlingen dan ook wel te inspireren om toch het uh, vak te kiezen. Want dat valt hier, zoals u misschien heeft gezien, wel redelijk ja. mee. Het ligt ook wel een beetje aan of de, de docent het leuk brengt. Nou is het wel zo dat uh, Carolien op dit moment een beetje op hete. ook... want er moet lesgegeven worden, geloof ik. Hè? Welke groep ga, ga je krijgen? Drie H voor twee hebben we zometeen. Ja. Hoe is het niveau van de leerlingen als het om Duits gaat? gaat dat, is dat goed? Het kan altijd beter natuurlijk. Hè? Ja, want maar... daar, horen, daar horen we ook wel kritiek op. Hè? Dat het, snel, het, het zakt ook snel weg. Dus bij mij ook wel. Door al dat internet Engels en zo. Ja, maar dat kun je de leerlingen niet verwijten. Hè? Uiteindelijk zakt het weg als je het niet gebruikt. Zo gaat dat met alle talen. Hè? Dus je moet het veel gaan gebruiken. Duitse tv kijken, Duitse liedjes luisteren. En uh, het Duits vriendje of vriendinnetje. Een Duits vriendje of een Duits vriendinnetje. Ja, ja. Dat helpt. Dat helpt, hè. Dat weet ik uit ervaring. Ja, nou, er zijn er wel meer. Ik hoor nu iemand die daar <laughs> ook eh, ervaring mee heeft. Ja. Goed, nou, eh, we hebben er veel over geleerd deze ochtend. Eh, de les gaat verder, begrijp ik hier. En het, het wordt tijd om sloes te mache. Toe machen. Dan <laughs> Ja. Nou, mag we sloes? Vier en dag, Mino. Ja, mijn ochtend, sloes. Ja. ja. Tjus. Bis, Bis morgen. Mino Remmels. En inderdaad, een Duits vriendinnetje, dat helpt. Hoe gevaarlijk is de vorst en de kou? Wat kunnen we er tegen doen? Gaan we het zo over hebben? Hebben we wat tips voor je? Zoals je blijft luisteren. Jolanda van der Velden, hebben ze op de weg eigenlijk. last van gladheid? Valt wel mee, hè? Nee, er valt mee. Het is gelukkig droogvriezend weer. Dus dat, uh, dat maakt het verschil. Kijk, als er wat mis was geweest vanochtend... en dat mm -hmm. valt dan op de grond, dan hebben we een ander is verhaal. is een ander verhaal, ja. ja. Um, ik begin nog even de A4 te noemen. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leiden en Hoogmade, 9 kilometer. Zijn aanrijding bij Hoogmade zijn twee rijstroken dicht... Op de A10, de Ring west van Amsterdam, is bij Knopend Koenplein... de linkerijshoek dicht, zijn er bezig met de reparatie van de vangeril. Tussen Knopend de Nieuwe Meer en Knopend Koenplein 10 kilometer. Verkeer naar het noorden kan beter omrijden via de oostkant van Amsterdam... via de Zeeburgertunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De woningcorporatie Vestia, dat is de grootste huisbaas van Nederland, staat op het randje van faillissement. wegens het in bezit hebben van omstreden risicovolle financiële producten. En dat voor miljarden aan euro's. Straks maakt Vestia bekend dat ze orde op zaken gaat stellen. Verslaggever Gertjan Dennekamp volgt deze zaak. Gertjan, wat gaat er gebeuren bij Vestia? Nou, zometeen om een uur of tien zal bekend worden dat uh, het bestuur op een zijspoor wordt uh, gezet. Dus de directeur die verantwoordelijk was voor deze situatie, maar ook bijvoorbeeld de financiële man. En er treden nieuwe bestuurders aan, waaronder uh, de man die ook bij Rochdale, de Amsterdamse coöperatie, orde op zaken heeft gesteld uh, de afgelopen uh, dagen of ja afgelopen jaren. En uh, dus treedt er een nieuw team aan om de problemen, de grote financiële problemen die er bij Vestia zijn, op te lossen. Ja, dat zijn geen kleine stappen die er nu worden genomen. Nieuwe bestuurders, um, en je zegt het zelf al, dat is niet voor niks, want er zijn grote problemen bij Vestia. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Nou ja, een een coöperatie heeft veel geld nodig om al die uh, eh, panden neer te zetten. Uh, Vestia is de grootste in Nederland. En uh, het risico voor coöperaties uh, van de rente is dan groot. Hè. Of je voor weinig of uh, veel rente geld leent... dat maakt natuurlijk enorm uit uh, op uh, hoe gezond je bedrijf kan zijn. Nou, om die renterisico's in te dekken... heeft Vestia daar ingewikkelde financiële producten voor aangeschaft. Dat zijn mooie producten als de rente oploopt, maar als, uh, zoals nu, de rente naar beneden gaat... kost je dat ineens geld. En het lijkt wel alsof ze bij Vestia dat risico onvoldoende hebben ingeschat. En dus moet men nu op de blaren zitten. En dat zijn forse blaren, want de schade kan oplopen tot 2,5 miljard euro. En dat zijn aanzienlijke bedragen. En uh, nou ja, dat probleem... Dat moet worden opgelost om ervoor te zorgen dat niet uh, ja, ook andere corporaties mee worden getrokken in dat gat wat uh, Vestia uh, voor zichzelf heeft gecreëerd. Ja, Want dat zou gebeuren als Vestia failliet gaat en dat dreigt, want dat geld hebben ze natuurlijk zomaar niet in de la liggen. Nee, dat klopt. Dus uh, iedereen, uh, het ministerie, de toezichthouders... en mijn mannenmacht bezig om een oplossing voor dit probleem uh, te bedenken. Nou, de oplossing zal hoe dan ook geld kosten. Uh, bronnen zeggen mij dat dat zeker tot 2 miljard uh, kan gaan kosten. Nou, dat geld moet ergens vandaan kopen. En in Nederland is het zo geregeld... Dat uh, corporaties een deel van hun uh, uh, risico's uh, garanderen via het waarborgfonds sociale woningbouw. En dan staan de andere corporaties daar als een soort garantie achter. Dus op het moment dat er ont problemen ontstaan bij Vestia, zoals nu het geval is... dan kan het zijn dat uiteindelijk de rekening daarvan bij de andere corporaties komt. Nou, die hebben het ook al zwaar. Overigens hebben een deel van die corporaties ook dit soort producten. In totaal zouden er ongeveer 160 corporaties zijn die uh, derivaten hebben. Dit soort financiële producten. Niet allemaal in de omvang van uh, uh, Vestia, zeker niet, want Vestia is de grootste... Maar in mindere mate ook weer wel. Dus met andere woorden, de financiële problemen zijn al groot in de coöperatiewereld. Ja. En dan kan er dus ook nog zijn dat we de rekening voor dit avontuur gepresenteerd krijgen. Ja, en die rekening wordt die dan doorgeschoven naar de huur. Dus Zou er dan uiteindelijk een huurverhoging uit voort kunnen komen, denk je, Gertjan? jan Of ga ik dan te nou, ver? Dat, dat gaat op dit moment nog te ver, want de huurverhoging wordt bepaald door het ministerie. En die zal hier niet zomaar mee akkoord gaan dat de rekening voor dit soort avonturen bij de huurder... Uh, wordt gelegd. Maar ja, uh, uh, op de een of andere manier... moet het probleem wel beteugeld worden. En er zijn coöperaties die zeggen... wij willen best een deel van de schade dragen. Mm -hmm. In welke vorm moet dat nog blijken? Uh, maar ik denk dat de wens om die rekening bij de huurder uh, te leggen... dat die niet heel erg uh, groot zal zijn. Ook niet bij de andere coöperaties. En al helemaal niet bij de Tweede Kamer. Goed. Gert-Jan Dennekamp volgt dit verhaal voor ons. En hij zei het al, rond tien uur komt Vestia officieel dan... met die mededeling. Later meer. Voor de volgende gevolgen van de financiële en de schuldencrisis naar Italië. Want de economische hervormingen van premier Mario Monti eh, krijgt steeds meer weerstand. Nou, de vrachtwagenchauffeurs, de advocaten en de taxichauffeurs staken vandaag de apothekers. Maar de premier trekt zich er weinig van aan. Hij gaat stug door met de hervormingen die hij nodig vindt om de Italiaanse economie te redden. Correspondent Bas Mesters in Rome. De apothekers gaan dus staken waarom zij... Ja, Het is inderdaad de zoveelste staking. Ook de benzinepomphouders zullen nog komen, de notarissen. Monti die wil de markt openbreken. Afgesloten beroepsgroepen als de apothekers, de pomphouders, de advocaten. Dat zijn een soort gilders in Italië. Die zijn erg beschermd. Het is een gesloten bolwerk. De apothekers bijvoorbeeld, die, dat werd heel vaak overgeërfd naar zonen en familieleden. En dat hielden ze zo heel erg gesloten. En dat is een enorme koek van vele, vele miljarden die ze onderling verdelen. Monty heeft besloten, we gaan er 5000 apothekers bij doen. Waardoor er dus meer concurrentie kan komen. En dat vinden die apothekers niet zo fijn. Aan de andere kant uh, hebben ze ook een, een, uh, iets gewonnen. Uh, Monty wilde ook dat sommige medicijnen vrij verkrijgbaar zouden worden in drogisterijen. En dat is niet doorgegaan onder de druk van die apothekers. Nee. Nou, dat zou dan misschien ook nog kunnen gebeuren uiteindelijk als ze doorgaan met staken. Wie weet, ho hoe ver is Monti eigenlijk met zijn hervormingen? Nou ja, hij pakt echt uh, op een ongelooflijke manier door. Eerst, zoals je je herinnert, in december die 34 miljard bezuinigingen. Toen de pensioenen aangepakt. Feitelijk gaat straks geen Italiaan meer met pensioen voor zijn 67ste of 68ste. Toen verschillende sectoren geliberaliseerd, uh, onder meer de apothekers. Hij heeft ook alweer een, een wet aangekondigd uh, in de ministerraad... Um, om de bureaucratie aan te pakken, minder regeltjes, meer service... bijvoorbeeld dat je geboorteactes voortaan via de computer kunt krijgen... dat je makkelijker een bedrijf kunt openen, minder lange rijen voor de loketten. De strijd tegen de belastingontduiking wordt fors ingezet. Er wordt een heel nieuw systeem uh, geïntroduceerd... wat alle data, rekeningen, aangifte, bestedingen... alles wordt aan elkaar gekoppeld, waardoor het makkelijk wordt... om die enorme groep ontduikers te vinden. En dan zijn ze bezig met de arbeidshervorming. Hmm. Er is ja, steeds meer weerstand in de samenleving. Dus we zeiden het al, waarom deert dat hem niet? Nou, hij heeft een hele bijzondere positie. Je moet je voorstellen, uh, Italië is een land met heel veel deelbelangen zoals elk land. Maar de politiek hier was veel meer georganiseerd op die deelbelangen. En daardoor was het heel moeilijk om het algemeen belang te dienen. Monti heeft niks te maken met die deelbelangen. Hij is niet gekozen door een, een, een combinatie van al die deelbelangen, al die beroepsgroepen... Al die achterbannen. Hij kan gewoon als aangesteld premier het algemeen belang dienen. En uh, dat maakt hem zo krachtig. Dat konden politici voor hem niet. Want die waren voor hun stemmen afhankelijk van al die deelbelangen. En hij kan doorgaan zolang de parlementariërs hem laten zitten. En dat doen ze vooralsnog. Omdat ze weten dat als ze hem wegsturen... dat dan uh, onmiddellijk weer uh, heel veel kritiek en druk vanuit Europa komt. Dus Monty speelt eigenlijk... Europa uit tegen de Italianen die hun deelbelangen willen eh, beschermen. Als mesters onze correspondent in Rome. Terug naar eigen land, eh, naar de kou en dus ook even naar Oostenrijk. De schaatstoppers die rijden vandaag namelijk op de Oostenrijkse Wijzenzee. Het Open Nederlands Kampioenschap. En dus waren ze niet bij de eerste marathon op natuurreis in Noord-Laren. Er waren er gisteren nog wel wat bekende schaatsers bij op de ondergespoters Kielerbaan. De eerste man die verslaggever Gio Lippens daar dicht in het lijf liep was de organisator Jan Geert Veldman. Is het een gekke huis? Ja, het is nou rustig. Het uur voor de wedstrijd is rustig, maar het was een hele gekke huis. Gisteren ook al trouwens. Ja. Het is toch prachtig, hè? we staan hier op het ijs. Het zonnetje gaat onder, ja. mooi licht. Het is een, een hele mooie ijs daar, en, uh, ja. Hopen dat we straks een hele leuke wedstrijd krijgen. Het eh, ja. voelt ook lekker winters aan. Maar dat moet ook. Dat hoort bij de natuurreis. Leuke wedstrijd. Daar heb je ook leuke deelnemers voor nodig. Ja, de A-rijders komen niet. De B-rijders ook niet. Nou, dat wisten we van tevoren. Maar ondanks dat hebben we gezegd... Dan gaan we voor de C's. Dames... En de Masters. Nou, er zitten ook goede rijders bij, hoor. Ja, want dat wedstrijdje wie de eerste is, dat is toch eigenlijk gewoon de hele strijd. Hè? Daar gaat het om. Daar gaat het om. En uh, de eerste maarderton, op natuurreis is verreden. En uh, nou ja, goed. En voor diegene die nou rijdt, heeft hij ook geen kans om, uh, om deze wedstrijd te winnen en de titel op en aan te zetten. Dus dat, dat lukt. Dan wordt er wordt al heel veel gesproken over al die mannen die er niet zijn, uh, die zitten namelijk allemaal op de Weijstenzee, de aanrijders. Maar wel een voormalige aanrijder. Anders landman. Nog niet zo gek lang geleden reed jij nog gewoon tussen die grote mannen mee. Ja, ik vind het vreselijk voor de, voor de A's en de B's. Maar voor ons is het nu wel een mogelijkheid. Om, om toch nog even te rijden. Dus, en er komen nu best wel veel oud-A-rijders en uh, cracks komen gewoon weer uh, aan de start hier te staan. Dat is wel leuk om elkaar te zien. Want het is wel een prestigestrijd. Hè? Het is niet alleen maar voor die organisatoren de strijd om de eerste te zijn. Maar ik kan me zo voorstellen, iemand die de eerste wedstrijd op natuurreis wint in een jaar, ja, dat is toch leuk? Ja, dit is het ook. Uh, we hadden ook niet verwacht dat, uh, dat er zoveel dat de NOS er zijn en dat de anderen er ook zouden zijn. Dus uh, ja, voor ons is het wel lachen. Het is wel oude tijden die doen uh, herleven. En ik vind het wel sneu voor de andere A's en B-rijders... want ik weet zeker dat zij graag hadden gereden. En uh, vroeger kon dat ook wel. Maar ik snap ook wel dat de KNSB... die heeft nu een contract met de Weissers en die, dat kun je gewoon niet laten lopen. Zodra het in Nederland begint te vriezen... en hier vriest het echt goed... Dan begint het bij iedereen te kriebelen en dan, dan wil je als het ware wel terug gewoon. En vroeger kon het wel, die mogelijkheid is er nu niet. En dat snappen we. En voor ons is het een mooie mogelijkheid om, om toch dan eh, te rijden en achter de prezants te geven. Vijf jaar mannen aan de en hier in deze categorie. 45 mannen die het uh, vanavond doen. Die deze... Ik heb zes, zes keer meegedaan, zes jaar of We hebben vijf uitgereden. En in uh, 63, dat is een hele bekende tocht. Toen was ik de eerste verliezer. Dan denk je, de echte toppers zijn er niet. En dan sta je aan de kant en dan zie je ineens Jan Uitam staan. Dan denk ik, ja, dat is toch een echte topper, maar wel een tijdje geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Dat is uh, historie. Dat is een beetje tieren op oude roem. Het is zo lang geleden. Het is 49 jaar geleden. Zal de winter van 2012 ook nog een legendarische gaan worden, denkt u? Nou, het zit er wel in. Het zit eraan te komen. Het is maar even of, uh, de vraag of het doorzet, hè? De winter kan snel veranderen dat het doorgaat of dat het plotseling afgebroken wordt door invallende zachte lucht of sneeuwval. Het lijkt er nu wel op, de eerste twee, drie dagen. Erik Jan Kooijman, winnaar van de eerste Natuurreismarathon hier in Oortlaren. Fantastisch gedaan. De wedstrijd wordt dus gewonnen door Erik Jan Kooijman. Inderdaad, de zoon van Jan Kooijman. lst tocht 85-86, zeg ik dan uit mijn hoofd. Ja, klopt helemaal. Ja. Ik uh, doe al jaren aan wielrennen en dan word ik ook altijd de zoon van genoemd. Dus uh, ook in dit verband nog eerder dan uh, met wielrennen, maar uh, het is goed zo. Erik-Jan Kooijman, de eerste winnaar op natuureis van dit jaar. Voormalig aanrijder Andres Landman werd trouwens derde in noord -Laren. En u hoort het, het is koud. Heel koud. Gevoelstemperatuur kan zelfs oplopen tot min 15 graden, komt ook door dat nare noordoostenwindje. Dat zijn wij Nederlanders niet gewend. En daarom heeft het RIVM tips op de website gezet om onderkoeling tegen te gaan. Mark van Bruggen van het RIVM, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reëel is het risico op onderkoeling? Nou, als je niet goed kleedt is dat reëel. Uh, bij een temperatuur van beneden min 15 rond de min 20, kan je toch na een uurtje al uh, verschijnselen van onderkoeling uh, krijgen. Wat kan je eraan uh, aan doen om het te voorkomen onder koeling? Nou ja, dat, dat spreekt natuurlijk allemaal wel vanzelf. Maar misschien denkt niet iedereen eraan, want het is natuurlijk al jaren jaar of twaalf, is het niet meer zo koud geweest. Mm -hmm. Je moet je goed kleden. En ja. uh, je plannen een beetje aanpassen aan de weersverwachting. En uh, kijk, we zijn natuurlijk alleen maar warme huizen gewend en warme auto's en warm op mijn vervoer. En ons stel je stap in je auto en je krijgt echt weg. Of je vergeet te tanken, of je denkt van ach, ik haal het nog wel. En je hebt geen jas bij je, wat natuurlijk nog wel eens voorkomt, dan. Uh, ja, dan ben je nog niet jarig. Nee, dus altijd jas aan in de auto, dat maar soort dingen, wel, en neem je een dekentje mee? De, ja, meenemen in de auto, zeg maar. En, uh, en misschien vooral als je echt krijg krijgt, wel een slaapzak te vinden voor de zekerheid. En die, en die laagjes over elkaar heen, heeft dat nou zin? Nou, dat is alleen maar het idee van, als je gaat inspannen, van de stel je gaat helpen de auto van de buurman aan te duwen, ja. en je gaat eraan in je werk, en je hebt de fiets, je uh, wordt vochtig, dat is het idee. Uh, en als je dat uh, kan voorkomen door iets uit, door een laagje uit te trekken, dan, uh, dan helpt dat. Oh, het ja, is niet zo wordt, dat laagjes, dan... laagjes helpen te, omdat het isoleert. Precies. En je kan wel een laagje uittrekken als, uh, als je het toch weer te warm krijgt op een of andere manier. Ja, ja. ja want uw tip is dus, dat, dat, uh, u zegt het al enigszins, uh, probeer transpiratie te voorkomen. Maar ja, met al die truien aan, dan lukt dat natuurlijk niet. <laughs> ja, ik snap ook wat dat, dat het tegenzijdig advies is. Dat is ook lastig om het goed te formuleren. Maar het idee is gewoon: vermijd dat je gaat zweten. Want als je eenmaal nat bent, dan word je gewoon met die kou eigenlijk niet meer, uh, niet meer warm. Ja. Oké, okay, dus dus. Niet zo verstandig dat ik vanavond ga voetballen, bijvoorbeeld. Als je, als je de laagjes gaan doet. Ja, en dan gaan we naar binnen, als ik heb gezweet. Ja, mm. En dan lekker in een kruidenlikeurtje. Ja, nou, dat is wel een goed plan, maar oh. uh, er staat niet voor niks in dat je alcoholwerk moet beperken. Want uh, je merkt de minder uh, en bovendien uh, huidopbloeding neemt toe, dus je komt nog sneller af. Dus, dus dat is gevaarlijk en niet, uh, niet uh, ja, is, beschon beschonken op straat gaan. Ja, precies. De Sint Bernard's met het tankje brankom en alles dat volgens mij ziet er leuk uit, maar volgens mij gebeurt dat helemaal niet. Eh, je hoort bij uh, warmte en soms ook bij kou dat ouderen eerder overlijden. Is, is, dat, is dat inderdaad bij kou ook zo? Ja, dat is zeker bij kou. Het is nogal meer dan bij warmte. En waar heeft dat mee te maken? Uh, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, kijk, mensen met hart- en vaatziekten, uh, als die buiten komen, dan uh, wordt, het hart, wordt het hart extra zwaar belast. Ah, oké. Okay. En, uh, en dat kan het hart niet altijd hebben. Dat kan hij hard niet hebben, nee precies. Goed. En er uh, zit ook griep in de winter. Dus je, je weet niet helemaal precies waar het van komt. Maar het is wel heel sterk temperatuurgebonden die sterfte. Oké, okay, nou, belangrijkste tip: in ieder geval een beetje bewust zijn bij deze kou en goed opletten. Uh, dat je kleren aan hebt überhaupt. Mark van Brugge van het RIVM, dank u wel. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De KRO neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Sven Kokkoman. Dag Marcel, goedemorgen. Komt hier binnen in een frivol met stropdas? Dat is te koud. <lacht> maar ik hoef ook niet te voetballen vanavond. <lacht> <Okay>. <lacht> Dat scheelt. Uh, Alle scholen, dames en heren, en openbare gebouwen moeten per direct op asbest worden gecontroleerd. Vindt de SP, want de overheid is veel te lax met de bestrijding en de controle daarvan. Grote in New York. Een hoge politiefunctionaris is in opspraak geraakt vanwege zijn omstreden optreden in een anti-moslimfilm. In de film is te zien hoe moslims, de Verenigde Staten veroveren en christenen vermoorden. En die krakers die dat showgebouw hebben bezet en hebben vernieuwd... voor miljoenen schade hebben ze aangericht. Die krijgen te maken met de PVV. Mochten ze ooit nog gaan werken en ergens ingeschreven staan... dan moeten de kosten op deze mensen worden verhaald. Vindt de PVV zometeen in Goedemorgen Nederland... na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Newt Gingrich is van plan de race om de Republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor te zetten. Dat liet hij weten na zijn grote nederlaag bij de voorverkiezingen in Florida. Mitt Romney versloeg Gingrich daar vannacht met 46 tegen 32 procent. En het Oudere Fonds roept iedereen op om in verband met de kou extra te letten op de ouderen in de buurt. Voor veel ouderen is het door gladheid moeilijk om boodschappen te doen. Als mensen hun stoep schoonhouden kan dat valpartijen voorkomen, zegt het Oudere Fonds. Het zijn de hoofdpunten uit het Nieuws. ANWB Verkeersinformatie, bij elkaar nog 38 kilometer file. Goed nieuws over de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij hoogmade zijn alle rijstroken weer vrij. Loopt nog wel een beetje vast vanuit Delft richting Amsterdam. Bij knooppunt Ippenburg 2 kilometer, verderop tussen Leidschendam en Hoogmade 8. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij Battenvoeddorp nog 6 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Geusweld en knooppunt Koenplein 6 kilometer. Bij Koenplein is de linker nog dicht vanwege de reparatie aan de vangrail. Verkeer richting het noorden kan eventueel omrijden via de Oostkant, via de Zeeburgertunnel. Kom je wel in file terecht tussen Afrit-Ijmuiden en Oud-Zuid, 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De overheid is te lax. Bij de bestrijding van Asbest vindt de SP, hoog Amerikaanse politieman, een opspraak vanwege een anti-moslim film. Gemeente bezorgd over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet Werken naar Vermogen. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat. Is drie over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Natuurgebied De Maashorst. En dat is bij ons. Een enkele boom staat nog trots overeind. Maar de meeste liggen omver met kluit Een kunstmatige storm tijstigt het bos in os. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. De overheid is veel te laks bij de bestrijding van asbest. De SP is het zat en wil dat de scholen en openbare gebouwen... in dit land per direct worden gecontroleerd. Als ze dit niet heel snel uit zichzelf doen... dan moeten ze hiertoe wettelijk worden gedwongen. Paulus Janssen, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wie moet wat gaan controleren? Nou, Het is zo dat uh, uh, de eigenaar van gebouwen natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn... dat die gebouwen fatsoenlijk in orde zijn. Ja. Maar als ze die verantwoordelijkheid niet nemen dan is het natuurlijk zo dat er ook in die gebouwen andere mensen komen. Bijvoorbeeld in scholen komen kinderen, daar komen docenten. Dat is wel de bedoeling van een school. Ja, en uh, die zijn niet verantwoordelijk geweest voor de bouw van die school. En die, die weten ook niet of daar uh, bijvoorbeeld asbest in zit. Nee. Die moeten erop kunnen rekenen dat hun werkomgeving uh, veilig is. Ja. En ik vind het echt schandalig dat de staatssecretaris van Milieu... die zou toch over de gezondheid van uh, dit land moeten gaan... dat hij zegt van, nou, we hebben als het een beetje mee zit in juli... hebben we de helft van wat we ons voorgenomen hadden gehaald. En daar uh, ben ik eigenlijk nog heel tevreden over ook. En uh, u hebt het dan over Joop Adsma, dat is de staatssecretaris om wie het gaat. Um, en dus wilt u een wettelijke verplichting? Precies, uh, daar roepen we wel heel lang over. Uh, maar ik vind wel dat er ook steeds meer argumenten zijn die ons gelijk geven. Want als we nou kijken, uh, de staatssecretaris heeft uh, vorig jaar februari plechtig beloofd... 1 juli aanstaande zijn alle scholen geïnventariseerd. Ja. Nou, hij zit op dit moment op 25 procent, dus een kwart. Waarom duurt dat zo lang? Uh, omdat er geen stok achter de deur zit. Uh, kijk, hij heeft toen al gezegd, ik heb toen ook al voorspeld dat, dat dit zou gaan gebeuren. Van ja, ik ga er niet over. Ik ga er alles aan doen om die scholen zover te krijgen. Ja. Maar uh, het is hun verantwoordelijkheid. Ja. En dat zegt de staatssecretaris steeds. En als je dan ziet dat er volgens zeg maar niks gebeurt. Ja, dan denk ik dat je onderhand ook een keertje je verantwoordelijkheid moet gaan pakken. Ja, dus wilt u een wettelijke verplichting en snel controleren hoeveel tijd geeft u de schoolbesturen nog? Want hen gaat het dan vaak toch? Nou, gezien wat er gevonden is... kijk, de scholen die wel hun werk fatsoenlijk gedaan hebben... dat waren er 1600 van de uh, 9000. Ja. Die hebben wel zo'n inventarisatie laten, laten doen. En daar bleek dus in 80% bleek Aspens in die school te zitten. Ja. En in 500 was het zo gevaarlijk dat het er direct uit moest. Ja. 500 van de 1600. Ja. Nou, als je dat even doortrekt... betekent het gewoon dat er dus een paar duizend scholen in Nederland zijn kinderen en onderwijzers uh, grote risico's lopen. Ja. Als ik schoolbestuurder was, zou ik niet rustig slapen... voordat het probleem is opgelost. Nee, dus maar die schoolbesturen het... denken ook, okay, we hebben al niet zoveel geld. Uh, straks moet het hele dak open, het hele gebouw open. En wie gaat de verbouwing betalen? Ja, daar, daar zal de SP hun altijd in steunen. Want uh, wij vinden inderdaad ook dat uh, de overheid uh, scholen daarin zou moeten helpen. Ja. Uh, ook op dat punt moet je een beetje verantwoordelijkheid pakken. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, het begint ermee... dat je weet wat er zit, waar het zit en of het gevaarlijk is. Ja, maar, Nianse, maar u hebt, bent wel groot en heel groot in de peilingen. De grootste volgens sommige peilingen, maar u hebt nog niet mooi, macht. He? <laughs> ja, van harte gefeliciteerd, maar u hebt nog niet de macht. Dus nee. u kunt wel zeggen, wij schieten die scholen dan financieel te hulp... maar als u daar geen meerderheid voor heeft... dan gaan die scholen dus moeten gebouwen gaan openmaken, daken afbreken en de hele klerenbende. En dan is er geen geld om dat te compenseren. Ja. Zou dat er ook niet iets mee te maken hebben dat het allemaal wat langer duurt? Dat denk ik ook, want uh, als schoolbestuurder uh, weet je natuurlijk van... ja, als ik wat vind, dan moet ik het ook uh, gaan oplossen. Dat kost nog meer geld, uh, maar... Aan de andere kant, je wilt het niet op je geweten hebben... dat er extra doden vallen omdat er spul erin blijft zitten. En ja. achteraf zeg maar ontdek je van dat was heel erg gevaarlijk. Ja. We geven in Nederland bijvoorbeeld heel veel geld uit aan veiligheid op de wegen. Een paar miljard euro per jaar wordt er besteed aan de wegen... en aan al die voorzieningen en auto's. Nou, Als je nou bedenkt dat er ieder jaar ongeveer 700 mensen... overlijden door verkeersongelukken ja. en 1100 door asbest. Dus hij hebt toch verkeerd bezig. Maar goed, als u met een wetsvoorstel komt... kost dat ook minimaal twee jaar voordat de wet uh, ten uitvoer wordt gebracht. Dus als de staatssecretaris dan zegt... nou ja, in juli hebben we de helft gecontroleerd... dan ben je eind dit jaar misschien met de tweede helft klaar... en dan bent u nog lang en breed bezig met uw wetsvoorstel. Ja, en het is zo dat we in Nederland een meerderheid nodig hebben... om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Dus ik reken gewoon ook op mijn collega's van CDA, VVD, PVV. Uh, die, die hebben de macht op dit moment. Ja, maar veel sneller zal we... het dus niet gaan. Nee, wij zijn afhankelijk van de meerderheid. En, maar goed, ook zij hebben kinderen, kleinkinderen, uh, buurmeisjes, buurjongens. Dus ik ga ervan uit dat iedereen zijn stuk verstand gebruikt. En dat uh, ook voor andere gebouwen trouwens, want we hebben het nu steeds over scholen... maar ook in winkelcentra, in, in kantoren, in uh, verzorgingshuizen. Overal zit er spul. Iedereen zou op dat punt gewoon verstandig moeten zijn... en kijken van uh, waar zit het en hoe krijgen we het zo snel mogelijk eruit. En dat moet dus geregeld worden in de wet met een sanctie. Ik neem aan een geldboete. Ja, een geldboete en in hele ernstige gevallen misschien zelfs uh, meer. Uh, als je echt zeg, bijvoorbeeld weet dat er gevaarlijke asbest, losse asbest in gebouwen zit... en je doet daar niks aan, ja. Ja, dan breng je levens van anderen in uh, gevaren. Dan staan in Nederland uh, zwaardere straffen op dan een geldboete. Ja, dan pleeg je een delict, zoals dat heet. Goed, u gaat het allemaal bespreken in de Tweede Kamer. Morgen is dat. Uh, en we kijken of er een meerderheid voor is. Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP. Ik dank u zeer. Tot ziens. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. In delen van Friesland en Groningen was het gisteren min 9 graden. Maar de gevoelstemperatuur lag nog veel lager, namelijk op zo'n min 27 graden. Hoe wordt de gevoelstemperatuur eigenlijk berekend? Weerman Reinoud van den Born van Meteoconsult heeft het antwoord. Het menselijk lichaam houdt zichzelf op temperatuur door vocht op de huid te brengen. Dat vocht verdampt, daar is energie voor nodig. En de warmte die je nodig hebt om het vocht te laten verdampen, die wordt onttrokken aan de huid, waardoor het lichaam per saldo een beetje afkoelt. Nou, dan nou gaat dat sneller als de lucht droger is, maar ook als het harder waait. En dat kennen mensen ook wel. Als je bijvoorbeeld uit een zwembad komt en je bent nat, dan voel je het eh, buiten het water veel kouder als het eh, hard waait dan wanneer de wind eh, afwezig is. Verder hangt het natuurlijk af van de daadwerkelijke temperatuur op dat moment. Nou, die windsnelheid en de temperatuur die kun je in een formule onderbrengen, een hele ingewikkelde. Daarna is het gewoon een kwestie van de getallen voor de windsnelheid en de temperatuur invullen. En dan krijg je de gevoelstemperatuur bij een bepaalde windkracht en temperatuur eh, buiten de deur. Die gevoelstemperatuur is niet zomaar een symbolisch getalletje. Het is echt belangrijk, het geeft aan in welke mate je lichaam warmte afvoert. Dus hoe lager die is, hoe beter je je moet beschermen. En hoe dat wordt berekend, hebt u dus gehoord uit de mond van Reinoud van den Born van Meteoconsult. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar het natuurgebied De Maashorst. In Os is dat en daar is Roy Hikens. Er ligt nog een klein beetje sneeuw en we lopen nu ja, door het bos. Ja, het is net of uh, het bos hier in Os of hier in uh orkaan heeft huisgehouden. Alsof er een veldslag heeft plaatsgevonden. Of er een vliegtuig is neergestort... die in zijn laatste meters het complete bos heeft afgeschraapt. Enkele bomen staan nog wel overeind. Maar de meeste liggen omver, met kluit en al. Sommige bomen zijn op vijf meter hoogte... als luciferhoutjes afgeknapt. Ja, het lijkt een rampgebied, maar het is niet het gevolg van een oorlog... of van een... Uh vliegtuigramp, maar een geregistreerde operatie. Hendrik Hoeksema, wethouder in Os, waarom hebben jullie dit gedaan? Nou, we zijn hier in het uh, natuurgebied Maashorst. Dat is duizend uh, hectares groot, natuurgebied in Brabant. En wat we hier willen doen is uitvoering geven aan een natuurplan... wat we al jaren geleden met elkaar hebben vastgesteld. Dat is ook Staatsbosbeheer en andere gemeenten. En wij willen hier de natuur die hier aanwezig is... en het bos wat minder saai maken, dat is één ding... We willen de natuur versterken, de biodiversiteit. Zorgen dat het hier over een aantal jaren, want je moet over een aantal jaren ook terugkomen hier. Dat zul je zien op andere plekken in het bos waar we het al gedaan hebben. En dan is het hier een stuk mooier. Het is veel meer natuur in dit gebos, veel meer dieren, vlinders en daarvoor doen we dit. En de ravage die is het gevolg van een gestuurde storm. Zo hebben jullie het gedoopt. Um, en op deze schaal uniek in Nederland. Hè? En de rigoureusheid ook Helemaal uniek in Nederland, want het ziet er echt uit als een ravage. Dat, uh, dat ziet u ook wel, toch? Ja hoor, dat ga ik ook helemaal niet ontkennen. Uh, dat is ook voor een deel de bedoeling. Maar dit ziet er inderdaad dramatisch uit. Want volgens ecologen krijgt de natuur nu straks wel minder kans. Terwijl ik hier eventjes over wat takken loop, krijgt de natuur wat meer kans. Maar ja, wandelaars, die snappen er niets van. Martin Verbrugge, u liet altijd uw honden uit hier. In het natuurgebied de Maashorst, tussen Os en Uden. En wat, zou, wat dacht u toen u dit zag? Nou, dit is vreselijk. Wat hier gebeurt is inderdaad zo rigoureus als, uh, als maar zijn kan. Uh, we hebben hier heel veel schade. We hebben heel veel biomassa die verdwenen is. We hebben dus de bomen die onze zuurstof verzorgen, die hebben we gekapt. En we hebben aan de andere kant van de zoals we hebben honderden hectare grasland, akkerland... waar we al die spelletjes die we kunnen willen spelen, kunnen spelen. We hebben ruimte genoeg. We hoeven niet te kappen. We kunnen die biomassa bewaren. En als wandelaar uh, is dit een triest triest gebeuren, heel triest. Ja, maar, zeggen die ecologen, straks zijn hier allerlei schimmels en paddenstoelen en insecten en die vestigen zich allemaal bij die omgehakte bomen en dan krijgen we hier allerlei vlinders en libellen en dan is het er allemaal veel mooier. Ja, dat, dat wordt natuurlijk gezegd. Dat zou ik ook zeggen. Ze hebben ook gezegd dat ze een oerbos willen maken. Maar uh, laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik ben ook fotograaf. Ik kom hier dag in dag uit. Vogels, vlinders, paddenstoelen fotograferen. Er zijn er veel. Denken we dat de, de biodiversiteit wijzigt? Ik denk het wel. Maar uh, dat kan ook op een andere manier. Laten we eens even ingaan op wat, wat hij zegt, want hij is het er niet mee eens. Hè? Het kan op een andere manier en het kan ergens anders. We hebben nog genoeg akkers waar je natuur kunt ontwikkelen. Daar hoeven we al die bomen niet voor te worden. Reageert u daar eens op, wethouder? Dat, dat moet juist wel. En wat, wat meneer ook zegt, klopt niet. Er ligt hier juist heel veel biomassa, dat is ook de bedoeling. We willen hier ook gewoon hout laten liggen. Juist om inderdaad die schimmels en de natuur hier zijn kans te geven... om veel meer biodiversiteit hier toe te laten. Dus over een aantal jaren, dat kun je ook zien... in de andere delen waar we het al gedaan hebben... daar neemt het vogelbestand flink toe. Daar zie je meer, na, meer natuur, meer beesten. En over een aantal jaren is het hier veel aantrekkelijker... ook voor de wandelaars. Dat hebben we in andere delen van de gemeente laten zien. Maar heeft u er vertrouwen in? Nee, dat heb ik niet, want je kunt het nu al zien. Er zijn open plekken die weer dichtgroeien met de grove den. Er zijn een heleboel van deze oude rillen die gemaakt zijn. Die zijn binnen vier, vijf jaar zijn die ingezakt. Dat gebeurt ook, want het grote, dikke hout is allemaal afgevoerd. We hebben alle bomen die veertig jaar of ouder waren, hebben we afgevoerd. Die biomassa is weg. Tot slot, gaat u hier nog wandelen? Um, ik ga hier wandelen. Ik ga controleren wat er hier verder gaat gebeuren. Het is lekker koud hier. Het is helder. Perfect wandelweer. We stappen nog even door dit rampgebied heen. Dank jullie wel. En tot zover het bos in ons, Zij Roy Herkens. Straks hoog-Amerikaanse politieman een opspraak wegens een anti-moslim film. Maar eerst... 3, 2, 1... Deze dag, 1990. Op 30 stations staan vanaf vandaag de treintaxis klaar. Maar het is nog wel even wennen soms. En heeft u een treintaxikaartje voor me? Deze dag, in 1990, reden er voor het eerst treintaxis door Nederland. Voor een paar gulden bovenop het treinkaartje konden reizigers een taxi nemen. Henk Blommers was directeur van de treintaxi... waarmee de spoorwegen nieuwe reizigers wilden binnenhalen. Niet meer gewoon met de bus uh, via haltes uh, en dienstregeling naar station maar van huis zou worden opgehaald uh, en een rechtstreeks nation. En dat zou een dermate verbetering van het voor- en na transport zijn... dat ze daarmee hun markt zouden vergroten. Dat was het idee. Het principe werkt zo. Treinpassagiers kopen naast hun gewone kaartje voor vijf gulden... ook een biljet om met de taxi te kunnen rijden. Er zijn wel regels. U maakt de taxirit met een aantal medepassagiers. De chauffeur wacht op de standplaats maximaal 10 minuten... en bepaalt dan de snelste route om iedereen op de plek van bestemming af te zetten. We hadden het klimaat mee. In de jaren 80, he, eind jaren 80, speelde dat maatschappelijk denk ik een hele belangrijke rol. Het milieu kwam hier op de voorgrond, dus daar paste het helemaal in in die tijd. Ja, ik weet nog van uh, 22 jaar geleden op 1 februari de opening. Dat was in uh, Eindhoven, een van de 30 steden waar we van start gingen. Vanmorgen vroeg kwam minister Mai Weggen van verkeer met de eerste treintaxi naar het station. Vanuit haar woonplaats Eindhoven nam ze de trein naar haar werk in Den Haag. Andere taxibedrijven die niet deelnamen aan treintaxi... die uh, maakten heel veel bezwaar, omdat zij dat oneerlijke concurrentie vonden. Het zitten chauffeurs van de gewone taxis hoog. Pure broodroof, vinden ze het. De NSB! Ja, dat ging heel ver. Uh, ik kan me nog in 1991 herinneren... dat uh, op een middag het, uh, het station Utrecht Centraal werd geblokkeerd. In verband met door de taxis op de taxichaamte... Utrecht... Is alle trein hier de trein gedeeld? De trein. Ja, alle is stil, maar. Alle trein is stil. Oh, dit is allemaal stil. Ze kennen allemaal niet weg. Maar ik weet ook dat er waren nachtelijke blokkades en bezettingen van taxicentrales in de grote steden bedreigingen. En eh, toen Amstelveen in 1993 van start ging, toen gingen de eerste treintaxis eh, onder begeleiding van eh, twee motoragenten eh, aan hun rit beginnen. wij hebben Doortje Alkmaar. Ja. Maar drie, is ik reis zelf uh, ook veel met de trein en uh, ik nam dus ook regelmatig de treintaxi. Ja, alle drie voor Alkmaar? Twee voor Alkmaar, één voor weer. Alsjeblieft. Ja hoor, dankjewel. Dat was destijds. want uh, op dit moment bestaat uh, treintaxi eigenlijk uh, niet meer. Dook zonde natuurlijk. Treintaxi leverde uh, NS uh, uh, veel nieuwe klanten op. Gemiddeld meer eerste klasreizigers dan, uh, dan ze gewend hebben. Dat zijn dus goede klanten voor de spoorwegen. Dus eigenlijk een gemiste kans om daarmee te stoppen. Zij Henk Blommers, destijds directeur van de treintaxi, die ging voor het eerst ging rijden, deze dag in 1990. Ze zijn met z'n vijver, komen uit Dublin, Ierland, noemen zichzelf de Thrills. En dit was One Horse Town. Het is uh, tien voor tien. We gaan uh, naar New York, terwijl u luistert naar de Cairo op Radio 1... want daar is een grote rel uitgebroken. Een hoge Amerikaanse politiefunctionaris is in opspraak geraakt... vanwege zijn optreden in een anti-moslim film. Die is gemaakt voor politieagenten in opleiding... en in die film is te zien hoe moslims de Verenigde Staten veroveren... en christenen vermoorden. Michiel Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Onze man in New York, Ray Kelly. Dat is de naam van die politiefunctionaris. Wat doet hij precies in die film wat hij niet had mogen doen? Ray Kelly geeft in die film een interview. En daarin zegt hij op zich niets tegen uh, moslims. Hij is niet anti-moslim, zoals de rest van de film wel is... Maar hij legt uit um, wat het gevaar is in New York uh, wat betreft terrorisme. Hij legt uit dat uh, New York een groot doelwit is voor terroristen. Welke mensen er worden opgepakt ze nu en dan. Hij geeft bijvoorbeeld voorbeelden van Iraniërs die uh, worden opgepakt uh, in New York nadat ze zijn um, gespot uh, uh, terwijl ze uit filmen zijn van uh, allerlei Um, uh, installaties in New York... en allerlei uh, verdacht gedrag. Nou, dat, ja. dat legt hij een beetje uit. Hij legt zeg maar een beetje uit wat zijn politiekorps... het grootste politiekorps in Amerika... Ja. doet om terroristische aanvallen te voorkomen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat hij een beetje uitlegt. En waarom is hij dan juist uh, in opspraak gekomen? Eigenlijk is hij in opspraak gekomen... omdat die film in opspraak is gekomen... en omdat hij als hoofd van de politie in New York... geen medewerking had mogen verlenen aan deze film. Dat ja. had hij ook uh, eerst zei hij ook, luister, ik heb ook geen medewerking verleend aan deze film. Later zei hij, oh dat heb ik eigenlijk wel gedaan. Het was allemaal een beetje onduidelijk in het begin. Ja. Uh, maar gaat het alleen om het interview dat hij heeft gegeven of heeft hij ook opdracht gegeven om deze anti-moslim film te maken? Of is hij verantwoordelijk voor het verspreiden van deze film onder de opleidingen voor de politiemensen? Nou, uiteindelijk is hij uh, verantwoordelijk voor dat laatste... omdat hij immers hoofd van de politie is. Dat wordt hem aangedreven. Hij heeft geen opdracht gegeven tot het maken van de film. Het is niet helemaal duidelijk... het is wel duidelijk wie de, wie de opdracht heeft gegeven... voor het maken van de film. Dat is een duistere, uh, zeg maar, rechts, uh, conservatieve denktank. De Clarion Group. Maar uh, de film is niet specifiek gemaakt voor de New Yorkse politie. De film is gemaakt voor die groep door een paar filmmakers... die uiteindelijk kwamen uit de NBC-stal... Maar die film is later wel gebruikt, terechtgekomen bij de New Yorkse politie... en heeft daar lange tijd um, dienst gedaan als opleidingsfilm. Daar, daar wordt hij niet per se voor gemaakt. Maar nee. goed, Ray Kelly wordt dus aangevreven dat dat nooit had mogen gebeuren. Dat nee. zo'n film met zo'n... Uh, rare toonzetting en, en zo'n boodschap nooit had mogen worden uh, getoond... aan zoveel politieagenten in het New Yorks politiekorps. Ja, want je zou kunt, als er één stad is in de Verenigde Staten... die een multicultureel uiterlijk heeft, dan is het wel New York. Dus je zou je kunnen voorstellen dat politiemensen daar ook... een beetje van alle culturen moeten weten. Met Chinatown, met, met, met, met, met, met, met, met alle wijken die daar zijn. Um, waarom is die film überhaupt op deze manier gemaakt? Ja, dat is dus een, dus een goede, dat, dat is een terechte vraag. Dat is de vraag waar Ray Kelly nu en ook de burgemeester, want die moet hem beschermen zeg maar. Die moet hem afschermen en uh, achter hem staan, dat staat hij ook. Maar goed, daar, daar worstelt de burgemeester en in dit geval ook de politiecommissaris mee. Uh, deze film is een, inderdaad een, een vreemde film. Er zijn beelden in deze film waarin bijvoorbeeld een, een, een zwart-wit vlag, een, een, een jihad-vlag, een, een islamitische vlag op het witte huis wordt neergezet. Dat is een soort fotomontage. Uh, Um, er wordt gesuggereerd dat inderdaad dat alle moslims, of in ieder geval het merendeel van moslimleiderschap in Amerika, uit is op een jihad. En uit is op het infiltreren van Amerika en het domineren van Amerika. Ja, ja goed, en uh, Ray Kelly zegt, ja ik gaf een interview niet helemaal beseffende wat de... Het precieze doel, wat de precieze toon van de documentaire was. Ik ja. werd gewoon aangezocht, gevraagd om eens even ja. commentaar te geven in het algemeen. Wat het, uh, ho ho hoe staat het met de terrorismebestrijding in New ja. York? Dat klinkt als dat is, fi wel... fit na drie op de politieacademie, eerlijk gezegd. Um, tegelijkertijd is die man nog uh, meer in opspraak, althans niet hijzelf, maar wel zijn zoon. Want dat is een lokale televisiepresentator, die heet Crack Kelly. En die wordt uh, verdacht van verkrachting. Dus het zijn niet echt fijne dagen voor de familie Kelly. Nee. Goed. Deze man wordt inderdaad van verdacht van verkrachting. Dat is zijn zoon, die is inderdaad een lokale bekendheid. Die is elke avond op televisie als lokale nieuwslezer. Maar goed, dat is in de lokale televisiemarkt natuurlijk een heel ding. Hè? Want er zijn natuurlijk 8 miljoen mensen in New York. En om nog even terug te komen op je eerdere vraag: eh, over, hè, over al die etnische groepen in New York, daarom inderdaad, dat zeg je heel goed, daarom is dit juist zo'n big deal. Omdat er natuurlijk heel veel moslims, honderdduizenden, wonen in New York. En een aantal van de moslimagenten zijn uiteindelijk naar een krantje gegaan in New York, een gratis krant The Village Voice, een befaamd krantje en die hebben gezegd, luister er wordt een film vertoond tijdens de opleiding van agenten en wij zijn het daar niet mee eens en zo is die bal uiteindelijk een jaar geleden ruim aan het rollen gekomen en uiteindelijk is de New Yorkse politie heel erg zich verzet tegen het openbaar maken van allerlei gegevens die samenhouden met deze film en het werd daardoor een Zoals altijd een politiek verhaal meer over het verbergen van de waarheid... en het liegen van functionarissen... Ja. dan dat het nou eigenlijk gaat over wat er precies is gebeurd. Maar ja. dat zie je wel vaker. Goed, nou ja, zeker bij zo'n gevoelig onderwerp... en zeker in de uh, Big Apple, zoals New York vaak wordt genoemd... zou deze ja. Kelly dus beter hadden moeten weten. Uh, laatste vraag, kort antwoord. Uh, is hij handhaafbaar nog? Blijft hij zitten of uh, moet hij weg? Ja, dat is dus een beetje de vraag. Ik denk dat de meeste New Yorkers hem uiteindelijk uh, zeggen... luister, je hebt uh, New York veilig gehouden... en meerdere mensen uiteindelijk in de afgelopen tien jaar gearresteerd. Je mag blijven, maar wel opletten. Juist. Michiel Vos, vanuit New York. Ik dank je wel. Hou ons op de hoogte Geen van dank. het verdere verloop... van deze rel rondom die politiechef daar, Ray Kelly. Straks, dames en heren, de PVV zet krakers van het Shell-gebouw op de nek. Ze moeten zelf voor de miljoenenschade gaan betalen. En gemeenten zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet naar vermogen zometeen bij de KRO in het verhoog van Goedemorgen Nederland. Tot zo.